ja, in dat geval. Uh... Hoppakee. En uh, ja, Klaas Wassenaar is ook van de partij. Goeie Hi. En uh, ja, natuurlijk Henk. Hallo. Hoi. Goeiedag. Ja, jij bent er ook weer, hè? Ja. Ja, en uh, wie er ook is, is uh, Wiel Maase Hallo. Oh, Johan. Goed, en dan gaan we nu beginnen met het uh, goud, zilver en de bitcoins en de fertility index en de staatsschuld. Nou, laten we beginnen met uh, de bitcoins. Uh, die uh, zijn ietsje gezakt naar, uh, ja, die bungelen een beetje iets onder de 300. Dus we zitten nu op uh, 293 en dat schommelt een beetje. En uh, hoe doet het goud het? Het goud uh, dat zit op 1231,60. Dus laten we zeggen, het is weer wat hersteld. Maar ja, natuurlijk nog absoluut niet topniveau. Ook het zilver uh, zit nu op 17,197. En de olie is nog heel erg goedkoop. Op de avond van de opname, uh, vrijdag, uh, zakte de olie met maar liefst 1,26%. Nog net boven de 81 dollar. Gaan we daar nog iets van merken bij de benzinepomp? Ja, helaas uh, een klein beetje misschien. Maar het grootste deel wordt allemaal opgegeten door uh, vadertje staat. Ja, uh, uh. nou ja, in ieder geval, uh, vadertje staat, die heeft een uh, schuld. Die staat uh, 459,3 miljard in het rood. En daar mogen wij gaan ophoesten. Of in ieder geval, uh, we mogen de rente sowieso... Uh, krijgen mee bij de belastingen. Mm. En de fertility index? Nou, we zien dus weer een uh, flinke daling. Wat uh, dus uh, <coughs> betekent dat er meer liter zaad wordt gebruikt voor... Per geboren kind. Wij denken dat dit komt. door alle berichtgeving rond uh, ebola. dat mensen geen lichaamsvloeistoffen. Uh, meer direct durven uit te wisselen. En dat die lichaamsvloeistoffen. op plekken komen waar ze anders nooit komen. Dat is een verklaring, hè? Ja. Ja, ja, goed. Uh, zometeen heb je nog wat uh, onderbuikgevoelens, hè, uh, Henk? Ja, bij, uh, ik... bij je omaatjes met uh, gadgets. Ja, en, en uh, ja. En is... het leven in Nederland aan zich, hè? Ja, en ook bij de... de het is in het 70 uh, jaren vrij zijn. Ja. Ja, goed. <laughs> Dan hebben we uh, zo meteen meer over. Laten we eerst even gaan naar uh, wat ambtenarenberichten. Ik heb hier een bericht over flinke Belgen. En uh, die worden gekort op hun pensioen. Ja, erg, hè? Want... Uh... Nou ja, het zijn niet, het, misschien zijn het wel de flinke Belgen die gekort worden op hun pensioen. Maar het is ook flink van de Belgen dat ze er wat aan doen. Want de pensioenkosten... Oeh, oh, oh, op die manier om ik het te interpreteren. Ja, ja. want uh, ja, de pensioenkosten, alle pensioenen worden in België nog be uh, betaald door uh, de staat. Hè? Dus mensen sparen niet voor hun eigen uh, pensioen. En uh, bij deze mensen gaat het dan ook nog een keertje om ambtenaren. Dus dan is het echt 100% uh, overheid, zogezegd. Nou, zoals we weten, in België is de staatsschuld net uh, ja, ook groot. Net als in Nederland. En ja, de enige manier om uh, ervoor te zorgen dat de staatsschuld krimpt, is natuurlijk als de overheid gaat bezuinigen. En uh, ja, dit is natuurlijk een hele flinke, maar ook hele ingrijpende maatregel. Maar wel absoluut noodzakelijk. Nou... Uh, het maakt natuurlijk wel verschil uit of die mensen er zelf uh, voor hebben betaald of niet. En als, uh, als het via belasting is betaald, ja, misschien gaan ze wat demonstreren, et cetera. Misschien hebben ze ook nog wel een beetje recht van spreken als ze erop hebben gerekend en het valt weg. Maar dan zou de overheid ook een overgangsregeling in kunnen uh, voeren. Ja, die, dat, die hele pensioensregeling, dat is een van de redenen waarom waarom wij in een, in een vorm van slavernij uh, leven, zeg maar. Ja, het is sowieso een beetje de... Het is niet echt uh, de bodem of de top. Het is zeker niet uh, heel basaal. Want het is inderdaad zo'n heel netwerk van... Uh, diensten en regelingen en verzekeringen... die allemaal in de piramide van de staat zitten... waardoor je heel makkelijk kan ontbinden. Of heel moeilijk kan ontbinden, bedoel ik. Je kan wel alleen aan de pensioenen gaan tornen maar dat is niet waar je begint, lijkt mij. Ik zeg ja. het niet eens met deze situatie... maar ik vind het ook heel lastig. Kijk, als jij... Uh, en als je je hele leven verplicht www-verzekerd bent en via de staat is jouw pensioen geregeld. Ja, dan van het kleine beetje geld dat je overhoudt, ja, dan had je misschien als je slim genoeg was, uh, toch maar voor de zekerheid ook zelf had geregeld. Nou, ik kan mensen niet kwalijk nemen maar als jij uh, ja, op zoveel dingen, zeg maar, de verantwoordelijkheid uit handen wordt genomen. Ja, dan leef je onderkeur telen. En dan zullen er altijd al een paar. Ik denk dat de, de, de, de minderheid enorm klein is die dan nog steeds snapt dat ze, uh, ja, dat ze eigenlijk ook heel makkelijk alles kunnen verliezen. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik vind, ja, heel veel van die dingen zijn heel verkeerd geregeld. Want het is zo'n groot, ingewikkeld netwerk. Hm. Van, oh, allemaal regeltjes en dingen die verplicht zijn. Dat, je, nou, dat mensen het niet voor zichzelf hebben geregeld. Ja, kunnen ze dat echt kwaad nemen? Misschien wel, man. Ja, we gaan het zo nog even met je hebben over uh, hoe het uh, in, in Bulgarije aan toe gaat, hè? Ja, dat is prima. Cool. Maar eerst gaan we nog even naar het uh, stierenvechten. Uh, want ja, hier lees ik uh, stop de subsidie voor stierenvechten. Ja, had iemand kunnen raden dat er ooit subsidie op uh, gezeten heeft? Nee, nee, nee. Dat, nou, ik sta nergens meer van te kijken, maar... Uh, nou ja, vertel... Uh, dat populair was dat er wel uh, dat de winst werd gemaakt. Dat zal wel eens voetbal zijn. Nou, op zich gaat veel geld in voetbal, maar toch moeten de, de havenklap uh, publiek geld in. Ja, in ieder geval... Ja, het, is, het is een Spaanse traditie. Dus dan neem, neem ik aan dat als er een subsidie is... dat het uit zo'n uh, cultureel potje komt. Maar uh, wat is er in werkelijkheid aan de hand, uh, Jurien? Het komt uit het landbouwpotje. Uit uh, en het is, landbouwpotje. En dat kunnen we gerust een pot noemen. Nu wil ik niet uh, ja, bepaalde mensen beledigen. Maar het, het, het, het gaat uh, om maar liefst 129 miljoen euro. Zo. Dat, dat is geen potje meer. <laughs> Dit is wat in het hele potje zit of wat er aan uh, de stierenvechten uh, wordt besteed? Dit wordt er aan het stierenvechten uitgegeven. Oh, oh, oh, het lijkt wel een Farmfield subsidie. Vertel, wil Jurje. Nou, er is een of andere beweging, uh, maar die doet dat meer uit uh, dierenliefde. Hè? Uh, die zegt van, uh, ja, daar moet een petitie tegenkomen. En die petitie heet stop 129 miljoen euro voor de bullfights. En dan kun je inderdaad de Nederlandse... ...Europarlementariërs weten, want het is een Europese subsidie... ...hoe je over het subsidiëren... ...van stierenvechten denkt. Nou, ik denk... ...maak de gift vrijwillig... Uh, ...en schaf uh, deze... ...Europese last gewoon af. Dan kunnen mensen zelf bepalen of ze... Ja, het geven aan de dierenbescherming of geven aan het stierenvechten. Maar die, die 129 miljoen, wordt, wordt die dan weer teruggegeven aan degene van wie het afgepakt is? Op nou, het moment dat Europa dat die, uh, de lasten met 129 miljoen uh, verlaagt... Dan, gaat dat of, uh, dan komt dat of ten bate van de toekomstige generaties... Hè, want dan hoeven ze minder te lenen... of uh, ze verlagen de contributie voor de landen. Hè, want je betaalt geen rechtstreeks belasting aan Europa... Deel Europa dolgraag. Nee, de meeste belastingen uh, die richting Europa gaan zijn indirect. Dus ja, dat betekent dat, uh, dat Rutte wat meer uh, geld in het zakje houdt. Zonder dat hij dat voor de belastingen hoeft te verhogen. Ja. Dus uh, ja, wat Rutte betreft. Ik raad hem aan om uh, ook zich hard te maken voor het afschaffen van deze subsidie. Nou, eentje die uh, zeker van uh, het, het je wil uh, profiteren. Dat is uh, Henk Krol. Want hij kreeg een subsidie voor een uh, onderzoek dat hij niet heeft uitgevoerd. <laughs> ja, hij, hij blijft maar uh, negatief in het nieuws komen, hè, die man. En er staat er ook nog zo'n foto bij waar hij heel zuur kijkt. Uh. Hij heeft weer uh, 19.500 euro binnengeharkt en nooit uh, teruggegeven. Want uh -huh. ja, daarvoor zou je onderzoek doen. Maar ja, je kunt het uh, binnenharken, maar als je het daarna vervolgens nooit doet, dan blijf je het behouden. En sinds 2010 is er geen uh, haan die ernaar heeft gekraaid, want hmm. zolang heeft hij de subsidie al in handen. Maar kennelijk is er nu een, iemand die uit de school is uh, geklapt of die het heeft verplicht, omdat uh, Henk Krol ja, nu in een politieke partij uh, zit... En nu mag je daarvoor uh, even lekker bloeien. De, de hele om omkrol. Heeft dat ook niet een beetje te maken omdat de 50 plus een beetje te populair dreigde te worden? Dan, uh... het, het is natuurlijk een mooie killer hè, om uh, mensen even lekker uh, ja, dood te maken. Nogmaals, de issue is in, komt uit 2010. Hmm. En je zou denken, hè, als je als overheid subsidie geeft, stel daar overigens eerder wat vragen. Dus vier jaar later, dus vier jaar hebben ze kennelijk helemaal niks gedaan. En opeens dan is er iemand die zegt, nou die krol wordt wel wat gevaarlijk. Hij keert nu terug in de politiek. We moeten maar eventjes buiten boord schoppen, weet je wat? We gaan nog eens even wat verkeerds over hem naar buiten brengen. Ja, ja, ja. ja maar ja, ik bedoel, als het een uh, ander iemand was geweest. Ik bedoel, uh, nou, gewoon pik maar eens even iemand uit een... Uit de Kamer, ik bedoel... Nee, nee, waarschijnlijk als het de P van de aard zou zijn geweest... en nogmaals, wat Krol heeft gedaan... dat valt natuurlijk niet goed te keuren... op het moment dat je subsidie krijgt... nou ja, zorg er ook voor dat je, dat je dan onderzoek doet... en dat ja. je daar uh, netjes verslag van, uh, van legt. dus dat je even uh, nou, aangeeft waar je het belastinggeld dan uit hebt gegeven... want uiteindelijk heb je wel een greep gedaan uit uh, de staatsgas... En uh, 19.500 euro, daar kun je ook een leuke auto voor kopen. Ik, ik denk toch dat als een P van de het zou hebben gepikt, dat het dan niet zo zou zijn opgevallen. <laughs> nou, het, het bedrag waar het om gaat, dat is gewoon peanuts. Uh, op uh, landelijk niveau, zelfs op stadsniveau. Yeah, daar hoef je eigenlijk niet eens over te schrijven. Dus uh, ik, ik vermoed ook wel die theorie van uh, hè, de partij werd uh, te groot, et cetera. En even de wind uit de zeilen halen en dat soort dingen. Nou, dat ja. hoeft het niet eens te zijn. Het is gewoon op het moment dat zo'n persoon gewoon interessanter wordt. wordt het toch gewoon interessanter om dit soort dingen te vinden. Ja, het uitvinden van dat die subsidie niet wordt gebruikt. Ja, dat is niet boeiend genoeg kennelijk. Nou, en alleen het hoeft niet zozeer doelbewust te zijn. Maar nu, ja, mensen gaan gewoon meer met detail naar die persoon kijken. Omdat die vaker in het nieuws komt. Ja, dan komen dit soort dingen ook aan het licht. Ja. Dat is Natuurlijk heel slordig. Je had, uh, ja, het is geld had dan een, een of andere vriend of zo toch een onderzoekje laten doen. Dan you know, is het al iets uh, dichter weer, iets uh, sluitender. Mm -hmm. Het is gewoon heel slordig. Ja. Het is helemaal niet verbazingwekkend dat zo'n uh, slordigheid uh, aan het licht komt natuurlijk. Het heeft gewoon heb puur, heel simpel denk ik mee te maken dat die gewoon een klein beetje bekender is geworden ofzo. Ja, dat denk ik ook. Uh, op een gegeven moment ben je gewoon uh, met veel bezig. En als je in die uh, subsidiecircuit zit, zeg maar, ja, dan ga je er ook anders naar kijken. Op een gegeven moment wordt dat gevoel van gemeenschapsgeld, dat gaat gewoon verdwijnen. Denk ik, ja. Ja. Het wordt uh, gewoon een mogelijkheid voor je eigen doelen. En, en, en daar begint het dan te schemeren. Ja. Ja. in Oekraïne, het is wel raad hè, met uh, dit soort mannetjes. Ik, uh, ik lees hier een uh, bericht over: uh, Oekraïne keepert corrupte ambtenaren bij het afval. Ook door, een, door de aanhangers van uh, de rechtse sector van vrijheid. Uh -huh. dat blijkt uh, vrijheid op zijn Oekraïns. dat is Svoboda. En uh, nou ja, die hebben inderdaad uh, de beste man uh, behoorlijk bloedend naar buiten gesmeten. Om, uh, om hem eventjes hardnekkig op een sharia-achtige manier uh, af te straffen voor uh, zijn corruptie. Ja, maar dus, echt echte hier durven ze de, die aan te pakken? Nou ja, ik denk dat het de ene maffia naar de andere is. Ik bedoel, als je zelf niet netjes met mensen omgaat dan ben je waarschijnlijk zelf ook niet zo netjes, zo werkt het toch in het leven. Ja, Ik ja, Ik ja. bedoel, uh, ja, anders dan zou je als politicus er al helemaal niet mee bemoeien. Je hebt toch een uh, zogenaamde trias politica, dus dan gaat de rechter over het veroordelen uh, de politicus die controleert en de regering die regeert. Maar uh, ja, in dit geval gaat het toch een beetje anders en uh, ja, worden de notabene lijfstraffen uitgedeeld. ja. ja. <laughs> Die nou, dit, dit riekt ook al een beetje naar een soort uh, linspartij, hè? Kijk, uh, corruptie, uh, zoals met het schuiven met uh, centen... ja, weet je, dat gebeurt in Nederland uh, ook wel... maar dat is nog niet eens waar wij het meeste uh, last uh, van hebben. Yeah? Als je gewoon een beeld oproept van wat is uh, corruptie... dan is het dat je gewoon in het buitenland uh, je ding wil doen... en dan op een gegeven moment krijg je van de politie of politie, ja, of eh, police, krijg je dan achter je aan... en dan moet je zonder reden een, een, een vergoeding afstaan... en dan is je probleem opgelost. Ja? Dat, dat is wat wij denken als corruptie. Maar het lijkt heel veel op, op wat wij eh, normaal vinden, zeg maar. Alleen, het is een stukje onpersoonlijker. Uh -huh. In die zin, we hebben gewoon de Noorse ambtenaar achter eh, de balie zitten... Die als eerste graag nee zegt. En daarmee alle creativiteit die er nog in de samenleving zou kunnen zijn, probeert uit te bannen. Ja, en, en dat is wat wij meer last van hebben, denk ik. En ja. we hebben meer ook, denk ik, corruptie om grote bedragen, niet om kleine... <laughs> Misschien dat Nederlanders daar net wat slimmer in zijn, van uh, ja, voor een tientje gaan wij het risico niet lopen, maar voor uh, twee ton uh, willen we nog eens over nadenken. Ja, ja, ik vraag me af of ze Hunter Biden ook zo uh, bij het uh, afval zouden gooien, maar uh, dat zie ik nog niet gebeuren daar. Dat, uh, Wie? Hunter Biden, de zoon van Joe. Uh, oké okay. Je zit ook in de Oekraïne. Nou, maar goed, um, ik heb hier nog een bericht over uh, Haagse ambtenaren trappen massaal in een phishingmail. Uh, Hebben jullie die phishingmail uh, ook gekregen? Nee. Ik, ik wel. Ik weet niet of ik hem heb gekregen. Ik kijk nooit in mijn uh, junk. Maar uh, wat was het? Nou ja, het, het is zo'n zo, zo mailtje hè, in slecht Nederlands geschreven. Dan mocht je op een link klikken omdat uh, nou ja, er zou iets aan de hand zijn... Uh, hier, ik, ik had dan een mail gekregen dat ik eerder een, uh, mail, een phishing mail van PostNL zou hebben gekregen. En ik moest om, op een link klikken als ik daarover meer informatie wil hebben. Maar dat bestandje of, of uh, die URL die eindigen op .zip. Nou, en als een URL eindigt op z, .zip dan deugt er vaak iets niet. Nee, nee <laughs> dan, dan, dan, dan, dan haal je gewoon een zipbestand binnen. Die automatisch uitpakt, hè, want dat is vaak dan voorgeprogrammeerd. En uh, doordat je hem als zipperstand binnenhaalt, heel technisch, maar herkent je antivirusprogramma niet. En uh, dat is massaal gedaan en, uh, op de computer van een, van een werk? Of, uh, mm -hmm. Ja. Dus de, de ICT-dienst die moet gewoon ja. even geen porno kijken, zeg maar. We mm -hmm. komt... hadden het druk. Ja, daar komt het op neer. Oké, okay. <laughs> en uh, hoeveel. Wat gebeurde er vervolgens bij het openen van die mail? Uh, daar is zoveel bekend? Gewoon uh, allemaal spy -ad weer en allerlei alle soorten. Nee, en... dan krijg je dus. Uh... Dan krijg je dus ransomware. Uh, dan wordt je computer geschijzeld. Ah, oké. Okay. Ja, en dan kun je dus niks meer doen. Het lullige <laughs> is natuurlijk dat uh, dit soort figuren... die verpesten het voor iedereen. Want als jij gewoon weet hoe je, zeg maar, wat je met de computer kunt doen... en je wilt er echt dingen mee doen... Hè, bijvoorbeeld uh, iets, iets installeren omdat je iets wil kijken... of de, weet je wel... Ja, dan kan het dus niet meer, want alles moet, uh, alles moet dan weer via de webmaster en die zegt dan toch nee. Ja, ja ik bedoel, op je werk moet je toch gewoon werken, lijkt mij, hè? Ja, uh, jawel, jawel, maar soms moet je dus ook uh, uh, jezelf inlichten of uh, nou iets met postjes maken, weet ik het, weet je wel. Dat je daarvoor ook iets uh, nieuws moet installeren, Bepaalde bepaalde plugin, weet ik het, weet je? Uh, je. Soms moet je gewoon lekker creatief bezig zijn. Niet elke functie heeft dat. Maar uh, ja, dan, dan wordt het dus totaal geremd door dit soort toestanden, zeg maar. Ja, of ga gewoon over op Linux. <lacht> Daar werkt al die, uh, al die. Bijna al die zooi wordt gemaakt voor Windows. Dus ja. Ja. ja komt ook het meeste voor. Ja, dat zie je ja. ook dan uh, bij Apple. Omdat uh, er is een tijd geweest dat bijna niemand een Apple-computer had. Dus er werd eigenlijk nooit uh, dit soort software voor Apple ontwikkeld. Dus die mensen die door de jaren heen altijd Apple hebben gebruikt... Ja, die merken nu, omdat het zo enorm aan het toenemen is... het enthousiasme voor Apple... dat ze gewoon ook meer van dit soort uh, <laughs> virussen en zo krijgen. Ja, goed joh. Eh, ik heb hier nog een, een berichtje... en daar hoorde een onderbuikgevoel uh, bij. Dat is de overheid staat het participeren in de weg. Dat is een opiniestuk uit de Volkskrant. Het, het is sowieso een zaad uh, opiniestuk... want iedereen zou het kunnen verzinnen eigenlijk. Ja. Het jammere is, is dat... Uh, ja, Misschien heeft de overheid het ook wel, mensen binnen de overheid het ook wel verzonnen. Maar ze doen er geen fuck mee, zeg maar. Ja. Kijk, als je dus iets wil veranderen, dan is het al heel lastig voor mensen om met die verandering mee te gaan. Mm -hmm. Niet iedereen kan dat. Sommige mensen zullen helaas achterblijven. Dus het is altijd, dat is al een van de kosten die je hebt van verandering. Wat je dan nog, zeg maar, kunt doen is jezelf verantwoorden. We hebben een reden van verandering. En de uh, overheid zegt van, ja, één, dit is wat de samenleving wil. En twee, het is ook goed. Maar ze verzwijgen dat het gewoon ook uh, bezuinigingsmaatregeling is. En daarmee krijg je al heel veel ruis op de lijn, et cetera. En uiteindelijk, uh, uiteindelijk kun je dus ook uh, gewoon slecht doen... door uh, gewoon kwaad, kwaad doen, fout doen. Mm -hmm. Door gewoon, ja... Dit soort tegenstrijdigheden. Wel de participatiesamenleving afroepen, maar niet uh, van... Uh, nou, wat hebben we eigenlijk ervoor nodig voor een participatiesamenleving? Mm -hmm. Om welke voorwaarden moeten daarvoor worden geschapen? En, en, en, en ja, dat vind je gewoon nauwelijks terug. En waar ze het wel over hebben is een of andere droom... Dat mensen ineens uh, vanuit hun huizen de straat op gaan en vragen... Nou, waar kan ik participeren? En dat is waar dat artikeltje over gaat. Van, wat is, wat is nou de deal? Wat is nou de deal? Mensen zijn gewoon gewend dat uh, de overheid bepaalde zaken regelt. Dat is de verzorgingstaat geweest. Ja, ja maar het is ook dat, dat, dat mensen hebben ervoor betaald. Maar ja. je moet nu, nu participeren. Maar uh, dus de overheid gaat het niet uh, gaat jij maar lekker zelf doen. Ja. Maar je betaalt nog wel. Uh, ja. Is er nog steeds het van de verzorgingsstaat die, die hangt je er nog steeds aan. Nog, je betaalt nog wel. En nog veel erger is. De, de, de, zitten, uh, de regels van de overheid gelden dan ook nog steeds. En, en, en daarmee zeg maar doen ze gewoon het slecht handelen. Zoals dat in veel religies voortkomt. Mm -hmm. Ja, zo van. Uh, ja, weet je. Dit is gewoon evil. <laughs> ja. ja. En uh, ja, het is gewoon jammer. Maar. Voor de mensen die dit beslissen, ja, die hebben de buit al lang binnen, weet je wel. Dan maakt het gewoon geen fuck vooruit. En uh, ja, voor ons is het gewoon een, st een stukje bezigheid. En dan uiteindelijk kunnen wij het alsnog gaan oplossen. Ja, de vraag is van hoe, hoe, hoe breng je die boodschap het beste over aan de overheid zelf? Want nou, ze zijn dus al zover dat het er geen fuck uh, kan schelen. Ja, ik denk ook niet dat het doel van de overheid is om dit. ...duidelijk of eerlijk te regelen. Nee. Kijk het, uh, kijk, het is een verdienmodel. Wat er nu eigenlijk gebeurd is... ...hoeveel kunnen we mensen zelf laten uh, betalen en regelen... ...terwijl we toch de kosten ver mogelijk blijven... ...of de zo ver mogelijk blijven opschroeven. Dus ze willen gewoon meer kunnen uitlenen. Ze proberen de spelregels van... Uh, ...of het lenen bedoel ik. Ze proberen de spelregels zo te veranderen... ...dat het uh, binnenlands product zo rooskleurig mogelijk lijkt... ...zodat de hoeveelheid geld die ze mogen lenen nog hoger mag. En daarnaast proberen ze ja, ons zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Het is uh, wat je eigenlijk wil. En ik, ik hoop dat het die kant op gaat. Dat mensen op een gegeven moment zullen zeggen. Oké, okay, we moeten nu zelf, zoveel zelf doen. We moeten zoveel uh, betalen. Laten we gewoon maar alles zelf doen. En we stoppen gewoon met betalen. Want dat, dat, is, dat is altijd al. En steeds meer is dat ver uit de voordeligste situatie. Ja. Een kleine maatschappij, een kleine gemeenschap. Als die alles zelf moet regelen, zijn ze enorm veel goedkoper uit. Dus Als je alle lasten weg mag doen. Hè, dus ook die, die meer dan een euro doorbrekende belasting die in een brood van 1,50 zit. Ja, als je die ook niet meer hoeft te betalen. Je bent al snel heel goedkoop uit met je samenleving. Mm -hmm. ja. Dus ik, ik hoop dat dat een keer gaat gebeuren. Dus het is, uh, eigenlijk, ik ben persoonlijk voor mij eigenlijk dat het gewoon de bedoeling is. Dat het, uh, het moet zo snel mogelijk heel duur moet worden. Dus uh, alle lasten moeten flink omhoog, zodat het helemaal onbetaalbaar wordt. En dan vanuit die. Uh, ja, eigenlijk de opheffing, het vernietigen, daaruit kan weer wat vrijheid ontstaan. We mm. proberen het bij te sturen, om even vanuit libertarisch gedacht te spreken, dat leidt bijna nooit ergens toe. Het is niet meer, we zijn nu niet meer in een situatie dat je kan proberen met langzaam het roer wat bij te stellen om toch nog de goede kant op te gaan. Het kan eigenlijk alleen uh, kapot en dan hopen dat je het opnieuw uh, beter op kan bouwen. Hey, ik heb hier nog een uh, bericht en sluit er een beetje op aan, want ja, participeren, daar leiden toch vooral de, de oudjes onder. Maar nou is er iemand die uh, denkt van, hé, hey, we gaan het wiel weer opnieuw uitvinden. En daar, daar, daar is ook weer een onderbuikgevoel bij. En dan is er een artikeltje van uh, uh, Gadgets geven oma meer vrijheid. Dus uh, oma die moet het met een iPad gaan doen in plaats van een verpleegster of zoiets. Ja. Ja, en uh, dat hebben we wel vaker gehoord. Hè? En dat is, een, uh, <laughs> dat is ook uh, regelmatig weer misgegaan. Uh, ja, zeker. Zeker. He? Dus uh, kijk. Zeg maar, mensen die gewoon uh, op uh, machtspositie uit zijn, die willen gewoon het volk zoveel mogelijk bezighouden. Ja. En dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld ook de hypotheekrenteaftrek is ingevoerd. Weet je wel, en dat soort beslissingen worden gewoon, worden gewoon zeg maar, hebben enorme invloed op je dagelijks leven eigenlijk. Wat je mensen uh, van oudere leeftijd uh, het beste kunt bieden, is gewoon een rustige oude dag. En dat wordt gewoon niet gegeven. Want alle namen waar ze aan gewend zijn... PTT, Post, uh, weet ik veel wat... Dat is zo tien keer veranderd. Ik, ik maak nog steeds mee. Hè. Dat is nog steeds over de PTT hebben. Het ja. Ja. En, is en... inmiddels een andere afkorting geworden. Maar, uh... ja. ja, ze zijn nu bij... Uh, TNT of uh, weet ik veel. Nee, PostNL weer geloof ik. Oh, is ja. nou weer PostNL. Oké, okay. ja, ik, ik word ook ja. oud. Ja, ja precies. Maar, uh, en, en dan heb je ook nog een keer naar... Uh, He, de, de, de postkantoor, zoals je dat kende, bestaat ook al niet meer. En eigenlijk allemaal om beslissingen die uh, in de marge uh, zijn. Ja, He, ja. Dus niet vanuit uh, service van, nou, we gaan gewoon investeren in service. En daar staan wij gewoon voor. Wat, wat nog heel goed kon in het overheidsmodel. Maar als je bedrijfseconomisch uh, kijkt, dan is een vaste naam, een vaste plek, et cetera. Ja. Dat, dat moet toch ook wel rendabel zijn, zou je denken. Uiteindelijk komt het erop neer dat, dat, dat gewoon dat wat ons zou binden, bijvoorbeeld de kruidenier die op de hoek begint en, en groot wordt en, en denkt vanuit de klant totdat, die, ja, totdat je een raad van bestuur krijgt die de klant ja, echt totaal niks vindt boeien. Ja. Zeg maar die stramien, Ja, de, daar hebben wij gewoon in het dagelijks... Daar hebben de mensen zelf in het dagelijks leven het meeste last van. Mm -hmm. en, uh, ja, dat is jammer. En het, het is helemaal niet zo dat uh, verandering uh, slecht hoeft te zijn. Maar het is ook zo, niet elke verandering brengt verbeteringen op. Mm -hmm. En sommige plannen zijn ook gewoon echt waanzinnig. Een complete waanzin. Gewoon compleet doorgevoerd van, uh, nou, dit is hip. En uh, we hebben een artikeltje in de krant gelezen. En uh, multimedia komt op. Ach, ik heb ook nog wel een, uh, iemand die pasjes, uh, kan maken. We gaan die kant op. En uh, nou, dat is wat met een van de grootste uh, thuiszorgorganisaties is gebeurd. Uh, Vita, mm -hmm. Daar zat uh, Loek Hermans uh, bij. Die hebben binnen twee jaar 40 miljoen verdampt. Dat ja. hebben ze dus gewoon als bestuur gedaan. En dan zeg maar... Uh, nou, dan kun je die oude, ouderen wel stom vinden dat ze het niet uh, mee kunnen gaan met de verandering. Maar je kunt ook een raad van bestuur stom vinden dat ze gewoon te snel wilden veranderen. Toch? Ja, ja zeker. Ja, ja. En uh, uiteindelijk hebben ze ook veel te veel risico genomen. En een van de risico's die we had genomen was: uh, de grootste kostenpost waren die kastjes. Dat heeft men zonder te testen ingevoerd. En die bleken ook niet uh, goed te werken. Vroeger ook te veel uitleg. En volgens mij kwam het technisch ook niet helemaal uh, uit de verf. En, maar een van de redenen dat, dat het was ingevoerd. was dat iemand van het bestuur. Ja, die, die had ook wel een bedrijfje. en ja, die heeft ook gewoon vet verdiend aan, aan deze verandering. Ja, tuurlijk. En daar ja, hebben ja. gewoon honderdduizenden uh, honderdduizend mensen minstens last van gehad. Ja, ja. En, en ze komen daarmee weg. Ze zijn, ze zijn wel voor de rechter geweest. En ze zouden wel uh, eigenlijk hoofdelijk aansprakelijk moeten worden gesteld. En daar hebben ze zichzelf ook riant voor vergoed. Ja. <laughs> riant voor vergoed voor, voor die verantwoordelijkheid. Maar ja. als je het gewoon analyseert, komt het er gewoon op neer dat ondanks die vergoeding heeft niemand de verantwoordelijkheid genomen. En nee. dan zullen ze net zo goed als die bankiers zeggen, ja, het waren externe factoren. Maar ja, aan de andere kant, bedoel, dat kan je ook met een beetje logisch nadenken. Uh, ik bedoel, als je, ik, ik, ik zit da neem dagelijks de bus en dan zie je die oudjes daar klooien met, dat, uh, met die OV-chipkaart bij dat apparaat. En ze houden het op alle mogelijke plekken, behalve ja. waar je het moet houden. En dan, dan moet de buschauffeur erbij komen en die moet dan uitleggen, ja, je moet hem daartegen aanhouden. En ik bedoel, ja... <laughs> En als dan wordt een dan lees hier een artikel... dat er weer een of andere iemand zegt van... ja, de iPads gaan die omaatjes helpen. Ik denk dat ik echt... Ze moeten dan een app uitvinden... waar je dan een grijs toestel op die uh, iPad wordt weergegeven... met een draaischijf. Misschien dat het dan gaat lukken. Uh, instanties en ook gewoon de overheid... Die, die hebben gewoon een hele grote behoefte... aan uh, click call, talk. Ja, uh, uh, ja, ja. Dus gewoon... Eerst, dat je eerst uh, lekker gaat uh, surfen en ja. dan pas een keer gaat bellen. En als, als je dan nog te dom bent, dan, uh, dan mag je op gesprek komen. Wij als mensheid zijn nog niet op, op zulke communicatie ingesteld. Ja, ja. Je? Als je gewoon de verhalen hoort en je hoort het van een afstandje aan. Uh, iemand heeft een uh, slechte ervaring met een telecombedrijf uh, of zo. Nou. Ja. Als je bij uh, TOS Radar kijkt, ze zijn allemaal even kut. Nou, uh, bij de klantenservice snappen ze er geen sas van. Snas van. Ja. Oké, okay, weet je wel, uh, voor een deel komt het ook door de klanten zelf natuurlijk. Want ja, ze hebben gewoon de technische inzicht niet, willen wel gebruik maken van. Ja? Ja, ja, ja. Dat is een beetje het spanningsveld. Maar de neiging is van mensen om gewoon als iets niet werkt, en het wordt niet voor ze geregeld, om dat persoonlijk op te vatten. Weet je, ze moeten mij hebben. En dat geeft gewoon weer dat we eigenlijk, denk ik, nog niet klaar zijn voor callcenters en weet ik veel wat. Maar het is wel door de strot geduwd natuurlijk. Ja, ja, ja. Iets wat ons ook door de strot is geduwd, is het uh, rookverbod in de horeca. Ja, daar gaan we nu eventjes over praten met, uh, met Will. Die, uh, die, gaat er bij komen. die gaat er nu dus uh, bij komen... Ja, Wiel. Oh, Johan. Hey, hoe is hij? Uh, uh, nou, niet zo best. Ik uh, heb normaal vanavond mijn kroegavond, maar dat kan nou niet meer. Je, je mag er niet eens meer in. Of uh, je mag er niet meer in zonder een uh, brandend paffertje. Uh, precies, uh, ik bedoel, dat geldt voor heel Nederland, nou, toch? Ja, ja, ja, ernstig. Uh, je zag dit aankomen, of? Ah, uh... oh, niet uh, zo plotseling, uiteraard. Het is gewoon echt een huppakee uh, in één keer. Ja, het is belachelijk. Het is onbehoorlijk bestuur. En uh, kan je er nog tegen ingaan, denk je? Nou, dat is uh, redelijk moeilijk. Zolang als uh, Nederland uh, lid blijft van uh, dat verdrag, dat FCTC-verdrag, uh -huh. dan uh, ja, hebben ze toch dat, dit soort verplichtingen op zich genomen. Dus wat dat betreft had de rechter misschien wel gelijk. Alleen dat FCTC-verdrag, daar valt het nodige aan af te dingen. Ja, dat hadden we eigenlijk dus nooit mogen ondertekenen. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen. Wat is een, uh, dat verdrag? Wat is dat? Uh, FCTC, de Framework Convention on Tobacco Control. Ah, oh, Jackie. Waarom, wel, waarom hebben we dat überhaupt ondertekend? Uh, ik bedoel, een uh, paar hoge heren? Uh, nou, het is uh, zelfs nog sterker. De, de bijeenkomst uh, van uh, die club, die opgezet is door de Wereldgezondheidsorganisatie. Die, uh, daar komt Nederland niet eens met een vertegenwoordiger binnen. Dat uh, laten ze doen door de EU. <laughs> dus we zijn nog te lui om erbij te zijn om te, te weten wat het allemaal over gaat. Daarnaast is dat uh, verdrag door de Tweede Kamer gesluisd. Uh, ergens tussen een stuk of twintig andere voorstellen in. En er is dus niet eens expliciet over gesproken in de Tweede Kamer. Dat is gewoon maar geaccepteerd Ss. is. Het is gewoon echt een hele enge shit die gewoon. <laughs> oh, het is allemaal nog veel erger. Want okay. de club die komt om de zoveel tijd komt bij elkaar. Eens per jaar. Uh, pas nog, uh, daarvoor geweest zijn ze in Moskou geweest. Nou, dan moet je sowieso als je daar uh, bij wil zijn, dan moet je van tevoren moet je, uh, uh, nou, wat uh, spullen inleveren dat je betrouwbaar bent. Ja. Dus, je baas moet ondertekenen, die baas moet vertellen en verzekeren dat je wel in uh, tobacco control bezig bent. Dus uh, in de anti-roken lobby. En uh, al die papieren moet je opsturen en dan mag je naar, uh, in dit van Moskou reizen. Uh, maar de pers is niet toegestaan, uh, ja. dus dan mag er mag geen pers bij zijn. Uh, Interpol wil er ook bij zijn, omdat ze natuurlijk wilt weten wat internationale consequenties zijn voor, van uh, ja, uh, rookverboden en aanverwant en al de plannen die zij uh, daar smeden. Ja. Interpol mocht ook niet bij. En waarom? Omdat uh, Interpol ooit subsidie heeft gehad voor de tabaksindustrie om een bepaald project op poten te zetten. Ja, het is dus een. Uh, sowieso, de WHO is al een heel uh, ondemocratische organisatie, natuurlijk. Die wordt gekozen. Uh, de lidstaten die bepalen daar min of meer wat er, uh, wat er gebeurt. Um, nou kun je in het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie kun je opdelen in twee verschillende delen. Eén uh, is de. Transmittable diseases, dus de overdraagbare ziektes, dus alles wat uh, virussen en bacteriën en de pest en obela, uh, ebola te maken heeft. Uh, dat wordt helemaal betaald door de lidstaten. Daarnaast uh -huh. hebben ze uh, de andere poot, dat is de non-communicable diseases. Uh -huh. en dat zijn dus bijvoorbeeld lifestyle ziektes, okay. ja, alles waar. Uh, geen bacteriën en zo bij te pas komt. En het overgrote gedeelte van die activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt betaald door de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie neem ik aan dat je dat wilde zeggen. Dat zei ik ook, maar dat kwam niet helemaal door, geloof ik. Oké, ja, ja. En uh, nou, ik ben al een beetje de cijfers aan het uitzoeken. FCTC als onderdeel van uh, de Wereldgezondheidsorganisatie en uh, een kindje daarvan, als het ware. Uh, daar, de, ik heb Van 2011 heb ik eindelijk wat cijfers gezien en dan zie je dus dat ze per jaar zo'n 12 miljoen euro nodig hebben om hun werk te doen. Daarvan wordt 8 miljoen door de lidstaten betaald. En uh, wie de rest betaalt, uh, dat is niet bekend, dat wordt niet bekendgemaakt. Dus 4 miljoen per jaar, tenminste zoals het in 2011 ...zal waarschijnlijk uit die pot van de farmaceuten komen. Nou, dat is een uh, behoorlijk stuk, want dat is een derde van de hele begroting. Ja. Dat is 33 procent. En je weet wiens uh, brood men eet, wiens woord men spreekt. En uh, waarom is het ook weer... Um, waarom heeft de farmaceutische industrie daar zoveel belang bij? Oké, okay, dan moet je het andere mechanisme even doorhebben. Ja, dat heeft iets te maken met antidepressiva. Uh, nou, niet alleen met antidepressiva, maar ook met... Uh, uh, nicotinepleisters, Maar die antidepressiva is natuurlijk een heel ander verhaal. Ga je zonder mensen ga je geneesmiddelen geven. Wat bijvoorbeeld van Zaipen en uh, Chantix bekend is: dat het uh, mensen kan aanzetten tot zelfmoord. Ja. Uh, echt op ongenietbaar kan. Ja, ja, ja. En in feite depressiviteit opwekt. Uh, nou, die jongens, die, uh, uh, daarvoor is het natuurlijk van belang dat rokers ontzettend onder druk worden gezet om te stoppen. Want dan. Uh, uh, gaan ze naar hun uh, middelen die zij maken Die middelen die overigens uh, eigenlijk maar uh, heel beperkt werken Minder goed dan bijvoorbeeld sigaretten Als ze al überhaupt werken Want van nicotine kauwgom en nicotine-pleisters Is eigenlijk al aangetoond dat de placebo-onderzoeken die zij daarover uh, doen De industrie zelf dus Dat die gewoon niet deugen Die controleren bijvoorbeeld niet op het feit dat uh, roken snel in de gaten hebben of ze een echte pleister op hebben of een net pleister, omdat je gewoon de werking van nicotine herkent. Dus mensen die een, uh, een echte pleister krijgen, die weten gewoon dat ze een echte pleister hebben en daardoor zullen ze meer gemotiveerd zijn in hun hoofd om te denken dat ze het wel uh, kunnen halen, het uh, stoppen met roken. Als je naar e-sigaretten kijkt, dus omgekeerd, daar zie je dus dat uh, uh, mensen daar, daar zijn uh, onderzoeken over gedaan en dat blijkt dat mensen die Zelfs helemaal niet wilden stoppen met roken, maar die voor van aardigheid e-sigaretten gingen nemen. Dat die op een gegeven moment helemaal op e-sigaretten over zijn gegaan. En gestopt zijn met echt roken, wat uh, relatief gevaarlijker is natuurlijk dan die e-sigaret. Ja. Maar dat wordt dus ook weer aan alle kanten bestreden op dit moment. Door uh, zo'n CTC en door uh, de Wereldgezondheidsorganisatie en door uh, de EU. Daar zien we het ook, want daar zijn de vallen zuiden ook zeer uh, sterk in het uh, lobbyen. Uh, nou, dat begrijp je dus ook wel waarom dat ze dat bestrijden, want ze willen geen concurrentie voor hun eigen afkeekmiddelen hebben. Ja, dat is toch uh, erg eigenlijk, hè? <laughs> Zo zit het echt in elkaar, hoor. Ik ga die cijfers uh, over de financiering ga ik, uh, echt uitzoeken, want dat wordt een van onze uh, reacties op... Uh, op dat verhaal van deze week. Maar uh, je, je bent ook al heel lang bezig geweest met uh, actievoeren tegen het uh, rookverbod in de horeca. Hè? Dus vertel eens vanaf het begin. Oh uh... ja, okay, dat is al in 1999 in feite begonnen. Uh, Oké, okay, nou, ik ben nog wel eens een keertje met je mee geweest toen. Uh, moesten we moesten handtekeningen verzamelen. En mm -hmm. uh, dat is echt, uh, als je een keertje gratis wil gaan zuipen, <lacht> dan moet je dat doen. Ja, ja, ja. <lacht> oh, zo bedoel je. We ja, <lacht> ja. werden inderdaad in alle cafés met open armen ontvangen. Ja, ja, uh, ja. En uh, voordat je het in de gaten had, had je al een biertje in je hand. Van nou, god jongens, maar het was ook grappig als je dan binnenkwam met die handtekeningenlijsten. Dat ze uh, in eerste instantie dachten dat je voor een uh, rookverbod uh, handtekeningen kwam binnenhalen. En dan waren ze heel afstandelijk en uh, ze hadden er helemaal geen zin in. En dan liet je ineens zien dat je een pakje check bij had, dat het precies andersom bedoeld was. En dat alleen dan kwamen de biertjes tevoorschijn Enzovoorts. Dus we hebben heel veel steun onder de uh, caféhouders. Uh, maar uh, ja, ze zijn een beetje kapot gebeurd de afgelopen jaar. Ja. Ja. je hebt toen ook uh, meegeholpen met die rechtszaken om uh, de kleine horeca toch nog, dat daar toch nog gerookt mocht worden. Hoe nou, is dat allemaal verlopen? In 2007, 2008 is er een stichting opgericht uh, met de naam Red de Kleine Horeca-ondernemer. Mm -hmm. En daar was ik secretaris van. En uh, die heeft dus heel hard gevochten tegen uh, het rookverbod door uh, zo'n 1100 cafés bij elkaar te krijgen, die elk. 100 tot 150 euro per jaar betaalde om de rechtszaken te financieren. Uh, ik heb in die tijd ook nog uh, twee keer uh, met mijn boot uh, kruisvaarten gehouden tegen het rookverbod door van stad naar stad uh, te varen en daar kroegen te gaan bezoeken ter plekke ja. en handtekeningen te verzamelen. En Daarmee hebben we toen 100.000 uh, handtekeningen bij elkaar gekregen tegen het rookverbod. Die uh, werden op A4'tjes uh, uh, met, ik dacht, 46 uh, regels per aviertje we werden die afgedrukt en uh, er zijn een paar mensen geweest die een monnikenwerk hebben gedaan door al die aviertjes aan elkaar te plakken en dan kwam je aan een oppervlakte naar papier, qua handtekeningen, van 300 vierkante meter die 300 vierkante meter hebben we toen uitgerold in uh, de hal van het parlement uh, voor de ogen van commissieleden maar dat heeft allemaal uh, weinig uitgemaakt ja, is het uh, dat het hun ook gewoon niks kan schelen wat het volk vindt? Kijk, ze worden voor, één, en ze worden voor vier jaar gekozen hè? en in die tijd denken ze dat ze kunnen doen wat ze willen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is natuurlijk een stukje minachting voor de kiezer, want zeker als je kijkt naar de laatste verandering van uh, dat, uh, die rookwetgeving, mm -hmm. ook die rookwetgeving, dan zie je dus dat uh, eigenlijk in de Tweede Kamer maar twee uh, zetels extra waren omdat uh, uh, om dat goed te keuren. Nou, uiteindelijk toen de stemming er was, waar een paar mensen daar wezen, was er een uh, verschil van zes stemmen in de Tweede Kamer, op de 150, uh, die dat, uh, uh, die nieuwe wetgeving hebben goedgekeurd, waarbij dat die uitzondering voor de kleine ondernemers die wij toen bereikt hebben, uh, werd uh, uitgeschakeld. Ja, ja. En uh, ja, dus met zulke kleine meerderheid in het parlement dit soort ingrijpende wetgeving doen, die echt heel veel mensen beschadigt, uh, zowel economisch als sociaal, dat is uh, geen uh, normale goede democratie meer. De nee. democratie die gaat ervan uit dat ook de minderheden uh, tot hun recht komen. En ja, dat is dus bijna helemaal uh, ver weg. Ja, en hoe nu verder? Ja. Heb je al een plannen, of strategie, of een strategie? Uh... Nou, eigenlijk wil ik een schandaal over dat FCTC gaan ontketenen: de exacte cijfers uh, in de publiciteit te gaan brengen en te laten zien hoe dat in feite dat alleen maar een frontgroep is, overigens een term die door de anti is bedacht. Ja, ja. Goed is maar in dit geval van de farmaceutische industrie. Ja. Dat is één ding, de tweede uh, waar ik aan zit te denken, en dat is iets wat we in de eerste rechtszaak ook gebruikt hebben. Elke wet die in het parlement wordt uh, gebracht, die moet een uh, verantwoording hebben voor wat betreft de economische effecten, dus de bedrijfseffectrapportage. Ja. En daarin moeten ze aantonen dat uh, een bepaalde sector die aangetast wordt door zijn wet, dat die niet onevenredig veel schade leidt daardoor. Mm. Wat, wat ik nu deze keer ook weer in de bedrijfseffectrapportage lees, is dat ze verwijzen naar allerhande buitenlandse onderzoeken. Maar die verwijzen dus naar allerhande buitenlandse onderzoeken die zogenaamd zouden bewijzen dat uh, er geen schade aan de horeca wordt uh, aangericht. Economische schade heb ik dan over. Uh -huh. Want ik uh, ga normaal iets er ook vanuit dat er een heleboel uh, sociale schade wordt aangericht, maar dat wordt ja. nog nergens onderzocht. Maar die, economische schade, die, die onderzoeken die daarover gaan, die uh, gaan over de hele horeca. Dus daar worden uh, cafés worden daar niet als aparte groepen meegenomen. Dus eh, als eh, de normale horeca, bijvoorbeeld een restaurant, als er eh, 10% meer omzet is, en er is eh, 3% eh, minder omzet in de cafés door het rookverbod, betekent dus dat ze kunnen rapporteren dat er 7% meer omzet is in de horeca door dat rookverbod. Mm -hmm. En dat zijn de geintjes die uitgehaald worden om eh, politici te overtuigen dat ze toch... Eh, Makkelijk met dit soort dingen weg kunnen komen. Ja, maar er is ook toch iets anders wat, ik, wat mij het meest stoort. Dus dat zo'n zo onderneming of een hoe noemen het, café, die is gewoon van iemand. En wat, wat de fuck heeft de overheid daarover te zeggen? Dat is weer een hele andere invalshoek. Ja. Maar dat is duidelijk ook de invalshoek die de VVD steeds gekozen heeft in de stemmen. Want de VVD heeft steeds tegen het roofverbod gestemd. En het was de VVD-minister die hele schippers. Die toen ook die uitzondering heeft afgekondigd voor de kleine horeca. Maar dat is vanuit de vrijheidshoek bedacht. En uiteraard uh, daar staan wij ook helemaal achter. Alleen ja, daar kun je weinig rechtszaken mee winnen. Behalve dan. Mm -hmm. En dat is een andere mogelijkheid waar we ook naar zitten te kijken. Dat we deze zaak helemaal naar de EVRM brengen. Dus naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, waar je dit uh, meteen voor heel Europa zou kunnen aanpakken. En eindelijk eens, uh, zou uh, kunnen laten zien dat hier ontzettend gediscrimineerd wordt uh, tegen een groep mensen, wat toch gauw 20, 30 procent van de bevolking is, op basis van junk uh, science. Ja. En uh, de EVRM is dan weer baas over een hoge raad. Dus op het moment dat de EVRM anders zou besluiten, dan zou een hoge raad uitspraak van deze week dan zou ook aan de kant gezet worden. Wil, jij hebt ook veel contact hè, met kroegeigenaren. Wat, wat voor soort verhalen hoor je allemaal? Uh, nou, ik uh, heb handen hele trieste verhalen uh, gehoord uh, in het verleden, maar met name toen na 2008 in eerste instantie uh, ook een uh, blanket smoking ban was, uh, dus uh, geldig voor alle cafés en die uitzondering nog niet was. Uh, nou, weet je, uh, heel veel oude cafés die dus al soms, in sommige gevallen al 100 jaar uh, bestaan, die worden van vader op zomer zo overgedragen. En Daarbij is de kroeg en de verkoop daarvan, op een gegeven moment, is een soort oude dagsvoorziening. Dus het pen pensioen van die mensen. Uh, ik uh, ken één geval, uh, echt heel treurig, van een man die uh, inderdaad zijn kroeg zo had, en dacht van, nou, die verkoop ik over tien jaar, tegen de tijd dat ik 65 ben, dan verkoop ik die uh, voor een goede prijs, heb ik mooi geld om uh, verder van te leven. Mm -hmm. En nou, die, dat rookverbod werd ingevoerd, de klanten bleven weg. En uh, dat was... Uh, eigenlijk ben ik een zaak meer over om te verkopen die heeft hij op een gegeven moment echt min of meer weg moeten geven, dus voor een veel te lage prijs, waar je geen pensioen meer op kan uh, baseren en die man die is uh, echt in een psychiatrische inrichting terechtgekomen dat, uh, ja ik weet niet of hij eroverheen is gekomen, ik heb daarna niks meer van hem gehoord, maar dat soort dingen gebeuren, en dat is wat ik straks ook uh, bedoelde, dit soort verhalen als de sociale schade die wordt aangedaan door uh, zoiets uh, wat uh, wat nou uh, ja, heel makkelijk met een penstreek wordt, uh, wordt afgekondigd. Ah, er, zit, er zit volgens mij wel een hele sterke drijfveer achter om dit te doen. Ik, ik weet nog niet zeker wat, de, wat alle motivaties zijn om dit verbod te handhaven. Hè? Want een beetje in het haken op Bulgarije. Er zijn heel weinig regels. Maar daar bijvoorbeeld zijn ze al heel streng bezig omdat er niet gerookt mag worden. Mm -hmm. En dan vraag ik me af, ja, wat is dat? Dat is een land waar je gewoon nog hè, met een uh, kwastverf zet op je voordeur van, uh, ja, ik ben. Uh, ik ben een autogarage of ik ben een servicepunt voor dit. Of ik ben wat voor zaken dan ook. Het gaat allemaal heel low-key. En dit, daar zijn ze toch streng op. Misschien omdat het makkelijk, hè? Dit, dit soort gelegenheden, kroegjes of zo, zijn vaak gecentreerd in centra en zo. En daarom is het misschien makkelijker te handhaven de andere regels. Maar in een land als Bulgarije, waar toch uh, ja, de budgetbestedingen uh, ja, wat, uh, wat, wat minder uh, op de details gaat nog. Dan wordt dit wel heel specifiek nageleefd. En dat verbaast me dan toch. Dan denk ik, van wat is de reden om daar uh, zo heel veel aandacht in te steken? Ik zal dat even voor je opklaren, dat is heel simpel. <coughs> heel veel van die derde wereldlanden waar ik dan doorgrijven voor het gemak ook nog even ondertel. Die uh, zijn heel zwaar uh, afhankelijk van uh, leningen van het BMF, van het World Monetary Fonds. En in de voorwaarden daarvan staat dat er ook verboden ingevoerd moeten worden. Ja, precies. Maar wat is daar de drijfveer achter bedoel ik dan? Nou, dat dus, is, uh, ja, dat komt gewoon omdat die ondemocratische organen helemaal in de top van de wereld, de wereldgezondheidsorganisatie, het BMF, uh, en, uh, ja, een aantal van die, van die wereldwijde organisaties, die spelen gewoon handjeklap met die grote industrie. Die lobby's die zijn daar ontzettend sterk. En wat uh, ja, verdienen ze er eigenlijk zelf aan uh, ja, het geld wat ze krijgen van, uh, van die industrie? Hè, die hun uh, ja, de mogelijkheden geven om uh, hele dure vergaderingen te, te houden in een... Uh, Luxehotel luxe hotel in, uh, in Moskou of uh, overal op de wereld. Dat soort dingen, dat uh, ja, het, het gaat toch allemaal uiteindelijk weer om het geld uiteraard. Het is triest. Dat is... Ja, inderdaad. Mijne. Gewoon het het rookverbod is uh, gewoon met heel veel uh, hypocrisie uh, omgeven. Ja, wow. weet je, het heeft ook zijn eigen functie gekregen in de, in de samenleving. En zelfs als zou je het als overheid willen afschaffen, dan zou je er nog andere manieren voor verzinnen. Niet zeg maar door te pesten eigenlijk. Wat nu gebeurt. Ja, ik zit even na te denken. wat, wat de andere dingen nog zijn. Speelt, het is natuurlijk een heel complex verhaal. alles bij elkaar. Er zijn allerhande krachten die werken. De belangrijkste krachten. heb ik straks eigenlijk al opgenoemd. dat zijn gewoon pure. industriële lobbykrachten. die daarachter zitten. Er zitten krachten erachter. van mensen die gewoon geld verdienen eraan. Als je. vroeger had je de Stivoro. mensen die daarvoor werkten. Nou, die leefden bij de leugen. van wat meer roken schadelijk zijn. Ik heb ooit bij Max in een talkshow gezeten, die omroep Max. En er staan twee mensen. Eentje was de, het hoofd van een afkeerkliniek in, in Amsterdam. En de ander was de dame die de basis of die voor, Allebei die echt zwaar afhankelijk zijn voor hun gewoon dagelijkse inkomsten. Van het feit dat die strijd tegen de roken er is. En uh, die mensen die worden dan gewoon als experts in zo'n uitzending neergezet. En terwijl ze uh, gewoon super superbelangen hebben achter uh, het verspreiden van leugens. Want het yeah. zijn gewoon voor een groot gedeelte de leugens die verspreid worden om dit voor elkaar te krijgen. En je weet hoe, hoe groter de leugen is, hoe meer kans dat die heeft dat die uh, geloofd wordt. Yeah. Dat is ook een van de dingen die, uh, die zo werken. Er, er zitten heel overal belangen achter en uh, sommige mensen die zichzelf een beetje zwakjes voelen, om um, het uh, zo maar te noemen, die krijgen een prachtige doelgroep, net als vroeger de homo's en weet ik wat allemaal om op af te geven, om, om zichzelf beter te voelen. Dus die gaan uh, uh, roepen schrijven van, uh, ik ben veel beter, ik rook niets uh, dan die stomme rokers die stinken en uh, die mijn kleren vervuilen en uh, ja, dat soort emoties. Die, die komen dan ook los, want de mensen krijgen gewoon een condenspunt, condensatiepunt als het ware, voorgeschoteld door dit soort uh, belangengroepen om, om dat weer ja, te gebruiken. Ja, het ja. is inderdaad een heksenjacht. Dat, uh, daar ben ik het zeker mee eens. Mm -hmm. Elke persoon dus. heeft zo zijn undergroup. Ja. En dat, uh, ja, goed. Ik bedoel, de voorbeelden daarvan die ken je zelf ook wel. En uh, de afgelopen tien jaar zijn dat de rokers geworden, totdat dat niet meer interessant is. En dan gaan het de drinkers worden. Want uh, nou, je ziet nu al een hele beweging van mensen die in die anti-rokenbeweging anti zaten. Die denken, van, nou, ons uh, werkt daar is zo goed als klaar. Uh, dus ik ga maar overschuiven naar de anti-vetbeweging of naar de anti-alcoholbeweging. En in Engeland. Uh, wordt al gepleit door dat soort lui om ook uh, waarschuwingen op flesjes bier en flesjes drank, uh, alcoholische drank uh, neer te zetten. Wanneer met... gaan ze stickers op ambtenaren plakken? Mm. Waarschuwingstickers. Synthese, Deze zijn ik het waar voor de samenleving, ja zoiets. <laughs> ja. ja, er zijn inderdaad mensen die gewoon uh, boos worden van genotsmiddelen van verkrijgbaarheid. Ja, dat ja, is een, een controllers era, om het zo maar te noemen. En, uh, ja, waar toch zeg maar de controles de overhand hebben. Als ik kijk, dit vergelijk met historische momenten, denk aan de jaren 60 zestig, toen, vijftig, die toen erg machtig waren, waren de kerken. Die kerken, de pastoor die kwam aan je voordeur even informeren hoe het was met je, met je aantal kinderen en of mevrouw al een dikke buik had. Want er moesten zoveel mogelijk, katholieken moesten er geboren worden. Want die moesten het uh, ophalen en die moesten het opnemen tegen het aantal protestanten. En, want dat was ook politiek dan weer interessant. Dan werd de KVP weer groter op termijn en noem we op allemaal. Uh, als je tegenwoordig kijkt, die, die kerken die spelen geen rol meer. Maar die taak of die controlefunctie die is uh, overgenomen, de normen en waarden, nu door de, uh, door de overheid. Die denkt in uh, dat gat wat gevallen is door de teruggang van de religies. Uh, ...denkt die in, nu in staat te zijn om ons te vertellen wat onze uh, normen en waarden moeten zijn. Dus uh, eigenlijk kun je de tijd van nu, middenjaren 2010, kun je vergelijken met vijf, jaren 50 en 60. En als je kijkt wat er daarna gebeurd is als reactie erop, hè, de, de golfbeweging van die historie... ...dan zie je dat toen de uh, jaren 60 revolten is gekomen, een maatschappelijke revolutie. Als ik nu kijk naar de situatie, nou, ik vergelijk het met toen, en je kijkt dan naar wat er toen daarna is gebeurd... Zou het zou dus best wel eens kunnen zijn dat binnen nu en vijf jaar er een ontzettend maatschappelijke revolutie weer gaat komen. die zich gaat verzetten tegen de staat en tegen de overheid en tegen al die <lacht> de NGO's. Uh, die, uh, die denken dat ze ons kunnen vertellen hoe dat we moeten leven. Ja, dat, dat, dat lijkt me een mooie gedachte. Het houdt me wel een beetje op de been, moet ik zeggen, hoor Johan. <lacht> ja, ja, ja. ja, ons ook, hè, ons uh, libertariërs. <lacht> dat het grappige was toen we met de boot toen ik, uh, op campagne was voor de, ja. de partij. Toen kwam er een, uh, een uh, journalist van de NRC, die kwam voorbij en die uh, gaf ik ook deze vergelijking. En die kijkt me aan, die zegt: ze ik er nooit naar gekeken, maar het kan best zijn dat je wel gelijk hebt. Ja, ja, ja. ja je, je bent uh, nu actief voor de, de Piratenpartij ook. hè? Dus, uh, ik ben landelijk vicevoorzitter op dit moment. Ja, dat, uh, dat vlot ook een beetje, zeg maar. Ja, het is, los, uh, los van de boot. Het is een hele jonge partij met heel veel jonge mensen en met een heleboel vreemde mensen die komen er ook in voor. Mm -hmm. Beetje vreemd is natuurlijk nooit, nooit iets mis mee, dat zijn jullie ook allemaal. Ja, ja. zeker. Maar, uh, ze werken vaak heel cont uh, contraproductief, sommige mensen. Uh -huh. En uh, ja, dat, het is gewoon een hele jonge partij, dus daar gebeuren dat soort dingen in. En ze hebben mij eigenlijk ook in bestuur gekozen, omdat ik toch wat meer uh, ouderdom senioriteit meebreng om te proberen om de zaak toch wat te stabiliseren. Ja, ze dus heeft de Piratenpartij ook nog een bepaalde standpunten uh, wat betreft het uh, rook uh, in de horeca? En... Nou, daar wordt uh, gewoon gezegd van, nou, vrijheid uh, dat komt heel erg uh, overeen met de Libertarische Partij. Mm -hmm. Vrijheid is het belangrijkste. Uh, je kunt pas die vrijheid beperken op het moment dat er een bewezen onafhankelijk, uh, of dat er... ...een onafhankelijk bewijs is... ...dat iets uh, grote schade aanbrengt. Maar dan... Ja, uh, qua wetenschap en zo... ...mag het geen junk science zijn. En dan... ...ja, goed... ...ik heb zelf een stukje van de paragrafen... ...in de Europese verkiezingen... ...heb ik zelf geschreven. Dus dat was zo... Ongeveer de, de, de opzet. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, als mensen nou met elkaar besluiten om vrijwillig in een bepaald gebouw uh, de hele tijd koolmonoxide in te gaan ademen. Ik bedoel, als ze dat vrijwillig doen, dan is het toch hun eigen keuze. Ik bedoel, uh... Nou, lijkt mij ook, ja. Ja, dat... dus ook al is er dan wetenschappelijk bewijs dat koolmonoxide slecht voor je is, ik bedoel, het is toch iemand zijn eigen <laughs> leven? Dat, <laughs> ja. ja, behalve dan dat jij anderen dwingt om uh, monoxide in te ademen dan ja, dat... oké. Okay. Maar niemand gaat ook vrijwillig naar een kroeg. Ja, van monoxide, van monoxide weten, we, weten we gewoon dat het echt dodelijk kan zijn. Maar ja. uh, meeroken waarvan men zegt van nou dat uh, heeft een soortgelijk effect. Dat is natuurlijk volstrekt de onzin. Dat is ook nog nooit bewezen. Wat mm -mm. anders ja. niet. Frankelijke onderzoek. Ja. Maar even een vraag. Uh, rokers zijn creatieve mensen. Net zoals andere mensen. In Engeland weet ik dat ze op een moment hadden ze een hele vroege sluitingstijd. En toen kwamen er allemaal... Uh, tussen aanhalingstekens, besloten clubs uh, die langer uh, doorgingen. Um, hoe gaan rokers hiermee om en, en, en worden er al alternatieve uh, gezelligheidsgelegenheden georganiseerd zodat mensen nog gewoon in een rookwal uh, kunnen kruipen? Nou, in de publieke sector is dat gewoon onmogelijk, welke constructie je ook bedenkt. Hè. Er zijn zelfs pogingen geweest om een rokerskerk op te zetten in de hoop dat ze onder de, het rookverbod uit konden komen. Ik heb zelf een eigen plan B al jaren geleden gemaakt en uh, nou, ik woon hier in een dorp. Er zijn een heleboel mensen die een eigen bartje thuis hebben hè. we gaan gewoon roleren in de weekenden. Hè, dan uh, een avond in het weekend uh, bij de ene thuis en dan uh, bij de andere en zo uh, kun je gewoon door blijven paffen. Maar dat gaat wel ten koste van, uh, van caféhouders en dergelijke. Tenzij die caféhouders dan faciliteren in de, in de drank. Dan steun je hm. hun een beetje en dan, uh, dan zeggen ze van nou, ik kom met een rijdende biertop bij jullie langs of zo. Dat zou in principe uh, nog een, een mogelijkheid kunnen zijn, ja, inderdaad. Ja. Maar dan moet je wat grotere groepen mensen bij elkaar gaan zien krijgen, anders is het ook niet echt rendabel, denk ik. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad een uh, trieste zaak dat, uh, ja, dat, dat, dat mensen op deze manier bezig worden gehouden, inderdaad, weer. Ja. Want, uh... Vergeet niet, dit is dus de eerste frontlinie geweest waar dat gebeurt. Hè? En er gaan uh, een aantal van die gevechten in de komende jaren plaatsvinden. Ik en noemde al alcohol, vet. Al dat soort dingen. Dus al die mensen die nou denken van, nou, het dat raakt mij toch niet, want ik ook niet. Die mm -hmm. komen straks wel tegen dat, ze, uh, ja, dat er, zeg maar, in de kroeg geen alcohol meer geschonken mag, mag worden. Ja. ja. En op dat moment dan worden zij ook geraakt. En zo ga je toch langzaamaan een steeds grotere tegenstand doen. Maar het gebeurt allemaal een mondjesmaat. Ja. Alle uh, regelgeving die erin gevoerd wordt, gaat iedere keer één vinger en dan nog een vinger en nog een vinger maar... Kijk, wat we nu ook al voorspelden, van nou, nou heeft uh, Clean Air nou die heeft zijn zin gekregen met zijn rookverbod. Let maar op, zometeen gaan ze over uh, een rookverbod op terras uh, gaan ze praten. En er ging nog geen dag overheen, of ze hadden het al in de pers staan. Ja, ja, ja. He, dus het is gewoon iedere keer een beetje innemen, niet te veel tegelijkertijd, maar ondertussen komen ze er toch. Ze willen we gezonde werkpaden hebben? Nou. Ja, ik bedoel, dat ja. gebeurde toch in het uh, Italië van Mussolini ook, dat, dat ze wilden dat uh, de arbeider gezonder was, want dan zou hij meer produceren. Maar niet alleen in Italië, maar ook in Duitsland. Maar, uh, ja, ik bedoel, in de, in de jaren 30, 40. Ja, ja. ja want het, de wereld is een beetje, zit raar in elkaar. Ja, ja. En ik, ik geloof nog steeds dat je dat tegen kan strijden, maar uh, het gaat met golven. Dus op een gegeven moment komt er een doorbraak en dan schiet het ineens de hele andere kant op. Ja. Maar, tijd dat, uh, dat je zeg, de die golf op zit te werken, dan, uh, dan kan het heel zwaar zijn hè? en dan uh, leiden een heleboel mensen pijn. Maar goed, jij, jij bent één iemand die dat doet hè, ik bedoel, uh, uh, je wil gewoon meer mensen ook op jouw schip hebben hè, als het ware. Mm -hmm, ja, uiteraard. Uh, dus uh, doe, doe een uitnodiging, de mic is all yours. <laughs> <laughs> nee, ik heb een, een mooi boek gelezen van iemand en die zegt van één persoon kan de hele wereld veranderen, mm -hmm. uh, door uh, op het juiste moment de juiste dingen te doen. En de juiste mensen bij elkaar te, te, op te trommelen. En uh, ik, nou, ik hoop dat mij dat uh, gaat lukken. We gaan nu uh, echt proberen de oppositie weer aan de gang te krijgen. Het is een hele moeilijke situatie waarin we inmiddels zitten. vanwege die uh, uitspraak van de Hoge Raad. Maar juist daar is het nu ontzettend belangrijk. Dat we alle andere belangrijke groepen zich gaan, uh, gaan organiseren. Bij elkaar gaan staan. De financiële, de financiële crowdfunding bij elkaar proberen te krijgen. Mm -hmm. Om uh, ja, dit... dit Um, onrecht te bestrijden. Hey, goed, ja, dankjewel. Ik, uh, we hebben nog twee uh, berichtjes dat er nog in de planning staan. Misschien wil jij wil daar ook nog over meepraten. We hadden nog een onderbuikgevoel van Henk bij, de, uh, bij het 70 jaar vrij zijn van uh, de zuidelijke Nederlanden. Ja. En we hadden nog Klaas met uh, zijn Bulgarije-ervaringen. Nou ja, het viel me op. Dus we hebben natuurlijk wel een, een regering, zoals uh -huh. wij dat ook kennen. En uh, daar op zich, daaraan, hoe die mensen er uh, tegenover staan, macht en regeren, daar zit verder niks bijzonders aan. Oh, dat was jouw kleine. Ja, <laughs> ik weet niet of ik mijn verhaaltje helemaal kan houden, want ze uh, heeft dan misschien iets van zin in. Maar, uh, ja, wat je wel ziet is dat uh, ja, er is nog niet zo heel veel micromanagement op al mijn vlakken. Dus, uh, ja, wat ik zei, je kan, uh, wat ik wel heb gezien is dat je, er zijn natuurlijk gewoon dealers hè, met officiële iconen en allemaal uh, voor, voor auto's van, nou, dat is, uh, hier worden Audis verkocht, kun je ze onderhouden, of hier worden Renault's uh, verkocht, kun je voor uh, servicebeurt naartoe, dat soort zaken. Maar nou, ja, er zijn ook gewoon mensen uh, die op hun huis, dat doen ze dan, uh, wij spreken, de verf zetten ze, garage. En dan uh, zijn ze ook een, uh, een autobedrijf, en dat kan heel makkelijk. En uh, nou ja, dan kun je ook kiezen van wil ik daarheen. En dan bijvoorbeeld op de markt, gewoon de hoofdmarkt, op de hoofdstraat. Uh, voor groenten en fruit. Nou, daar liggen allemaal mooie puntenpaprika's te koop. Mm -hmm. En van bepaald fruit hebben ze ook gewoon, nou, mag net niet rottend <lacht> te koop. Misschien voor mensen die hun eigen drank willen stoken. En dan kun je gewoon een beetje ouderwet, oud uh, fruit kopen voor een paar cent. Dus zeg maar, de, het, het is niet allemaal perfect of afgemeten of gereguleerd. Al het goede en prachtige is er wel. Maar als je het anders wilt, dan is dat er ook gewoon. En dat vond ik okay. leuk. Het is dan gewoon veel makkelijker om te ondernemen. Ik bedoel, je zet gewoon een bord op, je tim met een bord op de gevel. En ja, bijvoorbeeld... Hè, ja, precies, je bent een shop. Precies, nou, en heel veel Bulgaren vinden dat ook niet bijzonder. Hè. Die gaan ook gewoon liever naar iets als meer vertrouwen. Maar mm -hmm. nou, je hebt bijvoorbeeld ook een hele duidelijke uh, opdeling tussen mensen die bijvoorbeeld vanuit een, een gat ergens, we spreken het uh, noordoosten van Groningen, van Bulgarije komen. Ja, en daar onder communisme had je daar... Uh, nou, gewoon een fabriekwet aan neergezet. Mensen hadden een baan, konden dat doen. Totaal buiten elke proportie van redelijkheid om. Mm -hmm. Ja, En die mensen, ja, die, die, heb je er wel. die vinden communisme, met, ja, die verlangen bijna met tranen in ogen terug naar die tijd. Mm -hmm. Maar uh, ja, de meeste Bulgaren die toen wat konden en nu wat konden, ja, die zijn, uh, ja, zijn blij dat dat weg is. En die, in die zin leeft ook meer ja, de waarde voor vrijheid bij hun. Mm -hmm. En uh, ja, wat misschien wel leuk is, is dat in de tweede stad van uh, Bulgarije, waar, uh, die heet Plovdiv. En daar is een libertarische Oostenrijkse school, bibliotheek. Zeg maar aan de zijstraat van de hoofdstraat. Mm -hmm. En dat is wel leuk. En dat is een beweging die wordt opgezet van mensen die uh, de economie Oostenrijkse school hebben gestudeerd. En die uh, ook vanuit een bedrijf dat uh, zowel aan het bedrijfsleven als overheden economisch advies uh, geeft. Mm -hmm. En uh, ja, die, uh, die maken zich ook op voor een uh, libertarische vertegenwoordiging in de lokale overheid. En misschien ook wel in de landelijke overheid. Oké, okay, dus er is een libertarische partij daar in Bulgarije. Ja. Nou, die is er nog niet. Maar hun beelden, de manier waarop ze dat opzetten, door uh, heel veel uh, mensen uit de media uh, te betrekken uh, bij hun uh, visie. En ook de manier waarop ze, zeg maar, vanuit geschoolde economen die daadwerkelijk op landelijk en lokaal beleid advies geven, uh, zeg maar, al een draagvlak te hebben. Een, een voorbeeld, een van de economen die daar uh, die heeft in uh, België en in, daadwerkelijk in Oostenrijk heeft hij gestudeerd. Mm -hmm. En uh, ja, die, die is wekelijks op tv om over ja, bepaalde feedback te geven over bepaalde economische zaken. Dat is gewoon een landelijk kanaal. Ja, heel veel mensen kennen die, die persoon. En zo zijn er anderen die zijn al heel bekend. En andere mensen ja, die dan via hun weer in die uh, spreekavonden komen. Ja, dat zijn dan mensen die uh, media doen. Dus iets voor de kranten of voor de uh, tv of voor internetpublicaties. Uh, mm -hmm. En in die zin, ja, kijk, libertarisme is daar ook heel klein. Maar als ik het ja, met Nederland vergelijk van andere landen waar ik ken, waar ze bezig zijn met die partijse bewegingen, is het misschien wel de grootste van Europa, om het zo maar even te zeggen. Oké, okay, maar als ze maar, hebben geen, nog geen... Draag vlak op de prominente mensen, ja. Uh, Oké. Okay. ze dus nee, eigenlijk dat... alleen nog maar een partij op te richten en dan... De oh staat ja, staat nee, aan. kijk, er zit... Er Zij er zit, er spelen dat hele spel uit. Er zit heel wat in. Je kan al meteen uh, ja, als roepen in de woestijn beginnen. Maar dat zijn, er zijn ze intussen wel gepasseerd. Maar uh, ja, ze bouwen dat heel structureel op. Maar als het ervan komt, dan verwacht ik ook wel dat het uh, tot een zetel gaat leiden. Dus zij beginnen gewoon eerst met draagvlak en dan de partij, zeg maar. Ja, nou ja, het zijn geschoolde economen. Hè, die, uh -huh. Ze gaan over, in alles wat ze doen, ze, gaan ze naar effect kijken. En zij uh, hebben hier wel degelijk een pad voor ogen, uh, uh -huh. ja, wat, uh, wat echt naar een zetel kan leiden. Oké. Okay. Dus uh, misschien wel meerdere. En uh, ja, dat is wel... Uh, ja, het, het land is uh, qua inwoners veel kleiner dan Nederland. Maar als je kijkt naar hoeveel honderden, duizenden mensen dit volgen waar zij mee bezig zijn, ja, dat is enorm groot. In alle relativiteit, het is klein. Het libertarisme is daar ook klein, net zoals hier. Maar in die relativiteit, van hoe groot libertarisme is in Europese landen, is het daar heel groot. Oh, dat is positief. Ja, dat is wel leuk. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. zijn hebben dat hele communisme achter de rug. Ikzelf ben heb in 1972 als student met een... Een oude Opel Kadet uh, die kant uit uh, geweest. Ik wilde naar Turkije toe in die tijd. Uh, naar Istanbul en zo uiteraard. Uh -huh. En uh, ja, dat wilde, toen wilden we door Bulgarije gaan. Dat was echt een uh, zware communistische tijd. Aan de grens werden we tegengehouden. Want we waren met vier studenten in dat autootje. We waren alle vier lang haar. En uh, <laughs> zeiden van, uh, nou ga eerst maar even daar ergens in uh, Joegoslavië, zoals ze toen ook nog heten, ga daar eerst maar even naar de kapper toe en dan mag je de, uh, land door. En die stonden daar eigenlijk met stenguns en zo stonden ze bij de weg. Nou, toen zijn we maar via Griekenland gegaan. Dat uh, was wel zo prettig. Maar met, met, met dat soort uh, dictaturen uh, in het verleden kan ik me voorstellen dat mensen al veel meer uh, uh, nog oog hebben voor de vrijheid die belangrijk is. Terwijl hier in Nederland we uh, voorgeschoteld krijgen alsof we die vrijheid hebben. Dat is uh, gewoon uh, mondjesmaat die vrijheid afgenomen wordt. Ja, ik weet, ik ja. weet niet of uh, een van jullie wel eens uh, bij het bevrijdingspopfestival uh, is geweest. er ja. staan ja, de hekken je, omheen en allemaal bewakers en uh, ja, dan vieren ze dan uh, de vrijheid. dat is een concentratiekampje Ja, het is echt belachelijk. Ja, dat vind ik ook altijd heel frappant. Ja, ja. Ik heb dan, uh, ja, dan wordt ook met subsidie, wat op zich al niet een hele vrije manier van financieren is, worden dan ook uh, vrijheidstickers of buttons of zo uitgedeeld. Ja. Nou ja. Nee, maar dat, je hebt helemaal gelijk hoe dat dan wordt gecontroleerd en afgezet en zo, dat, helemaal, dat is helemaal het, het ja. omgekeerde van vrijheid bijna. Ja, maar in de communistische tijd had je ook uh, zogenaamde, of clubs die zogenaamde vrijheid voorstonden in die landen. Ja. Maar dat, dat waren gewoon uh, ja, zeg maar frontgroepen van de overheden daar, mm -hmm. dat ze een beetje zoet te houden. Maar, ja, wat je ook wel ziet is dat het, uh, wat Bulgarije, dan weer wat, nog, wat ik ook wel leuk vind om te vertellen, is dat het is, het is een mooie combinatie van een land waar nog niet een hele grote overheid is gegroeid. Maar waar het wel westers is. Ik, ik laat zo zeggen, in Europa is het mijn uh, favoriete land qua uh, kleine overheid. Wel westers. En ook uh, al deel van de EU. Wat, wat je daar ziet, heel veel mensen daar zijn heel blij met de EU. Maar niet zozeer met al die onnozele maatregelen. Maar puur het feit vrije handel. Dat is het enige wat zij voor, belangrijk vinden. En niet omdat ze graag naar een ander land willen. Want de, de Bulgaren die we hier krijgen, dat zijn Bulgaren die eigenlijk niks kunnen over het algemeen, de Bulgaren die iets kunnen, die willen graag vrij kunnen handelen met de rest van Europa. En dat is eigenlijk het enige belang dat zij in die EU zien en voor de rest, ja, slikken ze dat maar. Vrijhandel zo, weegt zo zwaar ja. dat, je, dat je, zeg maar, rookverbod en zo zomaar op de koop toeneemt. Ja. Maar ja, wat ze bijvoorbeeld hebben is een flat tax van 10%. Nou, dat is al heel boeiend als je op een of andere manier, oh, ik moet gaan helaas. Ja, nou, die, die tekst die uh, houden we dan nog te goed. Is goed. <laughs> Oké, okay, dankjewel, uh, Klaas. Hey, goed, ja, dan uh, rest ons alleen nog maar het uh, onderbuikgevoel van Henk... bij de bij 70 jaar uh, vrijheid in Brabant en Limburg. Ja, daar wel. Maar en Zeeland, hè? He, en Zeeland, maar die is officieel, niet, die is officieel nooit bezet. Ja, ja. maar daar halen ze natuurlijk twee dingen door elkaar. Namelijk dat de geallieerden uh, voorbij kwamen... En het idee van uh, vrijheid. Het is inderdaad uh, dat ritueel waardoor mensen geloven dat er vrijheid is. En zeker de bobo's geloven dat. En door er met vlaggen gezwaaid. En weet ik veel wat. Als je het zo moet benadrukken, zeg maar. heb je het dan wel? Nou, ja, het is maar net zo uh, waar je ermee vergelijkt. Hè? Ik kan me voorstellen, dat toen uh, de bevrijding was. Dan vergelijk je je vrijheid met datgene wat ervoor was. Nou, dan is dat 100% of, uh, nog meer verschil. Maar als je het vergelijkt met de ideale vrijheid die mensen zouden moeten hebben, dan zit je misschien maar op 20 of 30% op dit moment. Ja. En ook op dat moment was dat zo. Maar het voelde niet zo, omdat uh, ja, net die sprong zo groot was. En mensen die gaan stappen inderdaad ook vanuit hun trauma, want het was een traumatische ervaring, makkelijk over historische feiten in... Heen dat bijvoorbeeld... Uh, Willemina na de oorlog... gewoon het uh, parlement wilde afschaffen. Nu ze wilde even een tijdje... orde op zaken stellen. En dat soort dingen. Weet je, het is net als met... Uh, afschaffing van slavernij. Ja, dat, dat is ook niet in één dag gebeurd. En fascisme... dat is ook niet in één dag de wereld uit. En sterker nog... ik denk zelfs dat het... nu in een andere vorm... terug aan het komen is. Uh, oligarchie bedoel je? ja. Fascisme, dus ook al. Ja. Zeg je? En fascisme, fascisme, dus ook al wat hij ook zegt, maar ja. Uh, ja, het punt is dat je dan, die vergelijking niet meer mag tref, in trekken. En dat nee, is, want uh, dan, dan slaat de discussie dood. Ja, Godwin's Law. Zoals dat ja. Uh, ja. Uh, terwijl het zo belangrijk is om juist die, uh, die vroege signalen, dat er weer iets aan te ontwikkelen is in die richting, om die ter discussie te stellen en om die te onmaskeren. Mm -hmm. He, ja. Dus eigenlijk zouden we die dood mogen slaan. Je moet dan echt serieus gaan kijken van nou, in hoeverre is dit uh, alweer een opstapje richting datgene wat we allemaal zo over en Anders zitten we straks ineens uh, met fascisme. En dan, uh, ja waarom hebben we dat niet eerder gezien? Nee, er mocht niet over gepraat worden. Klaar. Nee. En, en uh, nou, één maatstaf is bijvoorbeeld, hè, dat kan bij de herdenking van Normandië uh, tegelijk. Nou, bijvoorbeeld het rookverbod. Dan kun je je afvragen, hebben die jongens daar in Normandië zijn ze daarvoor nou de boot afgestapt? Nou, dat, dat is, ik vind dat is een maatstaf die wel uh, eens vaker gebruikt mag worden. Ja, ja. ja. maar goed, de wereld uh, draait om macht en je ziet uh, dat er steeds meer ook structuren daarvoor gemaakt worden om uh, steeds meer macht te creëren. Kijk naar de EU, kijk naar die bureaucraten van zoiets als een uh, Volks uh, wereldgezondheidsorganisatie... Macht voelt voor veel mensen zo uh, ontzettend goed en daar willen ze voor vechten en daar worden gewoon uh, zetels voor gecreëerd om veel macht bij elkaar te krijgen. Vandaar ook dat wij met de Piratenpartij zo op e-democratie zitten, van dan kun je de macht weer weghalen bij die weinigen en weer uh, verspreiden over de, ja, die plekken waar die macht te zijn, kwam bij het volk, om het ouderwets te noemen. Ja. Ja, waarom zou je niet ook uh, uh, rookkroegen mogen creëren of excessief uh, feesten, weet je wel. Als je het gewoon maar goed aankondigt. Ja, precies. Uh, ik... ja, de mensen weten wat ze kunnen verwachten. Ja, dus niet uh, zo, uh, als, uh, zoals je net ook aanhaalde, zeg maar de dictatuur van de krappe meerderheid. Mm -hmm. ja? Maar dus ja, toch ook gewoon de compromis van het volk. En niet van de belangen van de partijen. Die ja, Uiteindelijk krijg je daar gewoon hele onmenselijke uh, beslissingen van. Ja. Gewoon totaal niet gekoppeld aan de ideeën van... Wat is nou de ervaring die uh, mensen beleven van vrijheid? Of van een weekend? Of weet ik veel wat? En, en het ritueel is nu ook zo. Als er dus een, een, een incident is. Een truck. ...of een dance-event... ...of een uh, café-brand... Dan, ...dan wordt er ook vol op het orgel gegaan... ...en dan zou je eigenlijk bijna schuldgevoel moeten hebben... ...dat je gewoon een beetje te genieten... ...probeert te genieten van dingen... Uh, ...bijvoorbeeld snel rijden en de enorme auto's... Ja, ...er zijn mensen die, die vinden dat geweldig... ...waarom kan die ruimte daar niet voor worden gemaakt... ...en is dat geen vrijheid? Ja... Dus hoe, hoe strenger, strenger dat je mensen uh, zit te beperken in hun vrijheid en hun, uh, wat, wat ze gewoon uh, intuïtief graag willen doen, uh, des te groter wordt de druk binnen die mensen. En dan zie je dus dingen gebeuren en dat maakt weer een bruggetje naar de gezondheidssector. Dat een van de belangrijkste redenen waarom mensen naar, uh, naar de dokters gaan is stress. Stress ja. bestaat op het moment dat mensen... Niet meer uh, zichzelf kunnen zijn, niet meer uh, dingen naar buiten kunnen laten die ze graag naar buiten willen laten. Dus ik zie mensen heel vaak als een soort ballon met uh, twee uh, tuutjes erop. Aan ja. de ene kant komt er lucht in en aan de andere kant uh, gaat er lucht uit. Ja. En uh, er zijn een aantal, uh, eigenlijk moet dat in evenwicht zijn, maar wat er dus uh, nu gebeurt bij die uh, partijen die dan die vrijheid hebben, dat ze die, uh, die uitlaatkant van de ballon, dat ze die gewoon zitten dicht te drukken, omdat die ballon maar begint te. Te, te zwellen en te zwellen. En als binnenkomt door druk uh, op, uh, op mensen om te presteren, om uh, allerhande dingen te doen die ze eigenlijk helemaal niet willen doen. Uh, nou, op een gegeven moment als een ballon te vol wordt, dan klapt die. En dat is die maatschappelijke revolutie die dan gaat optreden. Ja, ja, ja. Of, of, uh, of een eenling, maar uh, ja. Ja, of maar een zoals... project X-Haren. Proje ja. Ja. <laughs> uh, ja. Wat ook weer uh, als een kans wordt gebruikt om Dingen uh, voor eens en altijd uh, uit te bannen. Ik bedoel, je hebt daar recht op uh, samenscholing. Behalve dan als de burgemeester het, uh, het verbiedt. weet Je wel? Je, je hebt gewoon de hele tijd dat soort dubbele dingen. Ja, dat klopt. Dat komt omdat in, de, in, de, in onze grondwet staat... Uh, je hebt al die rechten, komma behoudens. Ja. En ja. Of, of van, uh, god, wij zijn zo democratisch. Ja, maar we hebben ook een koning. Ja, maar hij moet geen lintjes knippen. Het is de hele tijd dat halve verhaal. Wat, wat, wat, uh, ja, wat uiteindelijk uh, gewoon een mensen door midden aan het zagen is, zeg maar. Ja, ja joh, inderdaad. Maar we zijn wel uh, nu behoorlijk aan de tijd gekomen. Dat is ook weer een beperking op, op het fruit van dit programma. Johan. <laughs> ja, we hebben maar een uurtje bij Revolution FM. Hè? Mm -hmm. Uh, Wil, ik geef jou de eer om een uh, heel mooi slotakkoord aan dit hele programma te, te breien. Nou, het mooie slotakkoord is naar mijn gevoel dat ik het heerlijk vind om, om in zo'n context hier uh, te praten, want dat is een beetje preken voor de eigen programma wel heel leuk om uh, die mogelijkheden te hebben. Mm -hmm. En uh, ja, laten we hopen dat uh, uh, Vrijheid Radio heel veel uh, beluisterd gaat worden, dus we moeten er volgens mij wat uh, meer rugbaarheid geven op de sociale media. Nou, ik zou zeggen, gooi, het, uh, gooi deze uitzending gewoon lekker op jouw uh, Facebook-wall, uh, of hoe dat ook mag heten, okay. het Twitter-account. Uh. Nou, goed, in ieder geval, uh, dankjewel voor het luisteren, beste luisteraars. En uh, ja, we gaan op uh, Revolution FM gaan we gewoon lekker weer verder met uh, de lekkerste muziek. En uh, ja, jongens, nog een hele fijne, vrolijke, vrije week. Gaan we ons best doen, uh, Johan. Blijven genieten. Okie Okidoki.